1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Breda is een man aangehouden die wordt verdacht van de gewelddadige overval... op een bejaarde vrouw in Bladel, vorig jaar september. De vrouw van 78 raakte bij de overval in haar woning ernstig gewond. De politie zegt dat de man die is opgepakt gelinkt is aan de Rabo-bende. Die groep pleegde vorig jaar een reeks overvallen op bankfilialen... in het zuiden van het land. In Frankrijk wordt de politieagent herdacht die vorige week bij de gijzeling in een supermarkt werd doodgeschoten. De 44-jarige Arnaud Beltram nam de plaats in van een aantal gegijzelden en moest dat met de dood bekopen. Om tien uur is op alle Franse politische bureaus een minuut stilte gehouden. De kist met het stoffelijke overschot van de gendarme is daarna vervoerd naar Hotel de Saint-Valide in Parijs, waar president Macron een toespraak heeft gehouden. Hij roemde nogmaals de heldhaftigheid van Beltram. Arnaud Beltrame krijgt postuum de légion d'honneur hoogste Franse onderscheiding. Vanaf vandaag is het niet langer Rode School, maar Eemshaven, het meest noordelijke treinstation van Nederland. Vanochtend is de eerste passagierstrein van vervoerde Arriva vanuit Groningen in de Eemshaven aangekomen. Er reden al wel goederentreinen van en naar de Eemshaven, maar nog geen passagierstreinen. Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, neemt het persbureau ANP over. Het ANP was de afgelopen jaren van de vereniging Veronica. De Mol heeft al verschillende radio- en tv-zenders en online-diensten... waaronder Radio 538 en de tv-zenders van SBS. Het ANP werd in de jaren 30 opgericht door een aantal dagbladen. Het persbureau heeft veel grote Nederlandse media als klant. Het weer bewolkt en het regent op de meeste plekken in de loop van de avond. Dan trekt de regen naar Duitsland weg en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Morgen nu en dan zon, maar er kan ook een enkele bui vallen. Het wordt dan 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Ik ben bijzonder blij dat u hier door welk misverstanden ook in zo'n grote getale op bent komen draven. En ik moet zeggen, ik heb er zin in vanavond. Maar ja, ik moet nog eerst twee uur optreden. Ja. Ja, ik ben mij er eentje. Mijn beroep is grappenmaker. Men noemt het ook wel cabaretier. Volgens een zekere definitie is een cabaretier iemand die mensen aan het denken zet over taboes die er heersen in de samenleving. Voorbeeld: Ik heb mijn vrouw al dikwijls aan het denken gezet over vrijwillige euthanasie. Ja, ik ben mij er eentje. Nog een voorbeeld. Ik wil speciaal mijn vader, mijn moeder, mijn broertjes en mijn zusjes... die met mij meegekomen zijn, van harte welkom heten. Want het leuke is, een optreden van mij is ook meestal weer een familie gebeuren. Net zoals kerstmis en incest. Over incest gesproken... Ik ben bij er eentje. <lacht> ik word als cabaretier zijn al in het openbaar herkend. Laatst werd ik op de fiets herkend. Daar komt ik fiets nogal veel. En u kent dat wel, fietsen in Nederland. Wind tegen, regen tegen, hagel tegen. Gelukkig heb ik dan zo'n kindje voor mij op het stuur. <lacht> Wij hebben twee kindjes, ook één voor mijn vrouw. Het is namelijk zo, een auto kunnen we ons niet veroorloven, dus fietsen wij nogal veel. En met dat weer in Nederland mag je wel stellen dat we heel bewust voor kinderen hebben gekozen. <lacht> maar goed, ik viel laatst met mijn nageslag van de fiets en we bleven hulpeloos gewond op straat liggen. Dus ik roep naar een willekeurige voorbijganger. Majesteit, <lacht> zou u ons overeind willen helpen? De koningin ziet ons liggen, herkent mij onmiddellijk en ze zegt, zo, kijk eens aan doe humor licht op straat. Ja meneer Vinkers wij zijn ons erintje. Ik stel me netjes voor aan de koningin. Ik zeg Herman Vinkers. Ja zegt hij. Ze. Ik vind uw programma's altijd heel leuk. En ik had nog wel zo duidelijk mijn naam gezegd. Of van nu de optreden wil komen verzorgen op het koninklijk huis. Nou, als er iemand is die gemakkelijk lacht, dan is het de koningin wel, dus ze zegt graag, maar. majesteit. Nou, leuk, zei ze, ik moet nou wel lachen. En ze bleef ook lachen, ook toen Klaus naar haar toe kwam. En zei van: Bea, er is telefoon. Oh, voor mij. Oh, je. Ik had ook een keer kaartjes voor zijn geiken, maar dan zat ik in de verkeerde zaal. Maar we... <tiedacht> <ga natuurlijk> weer... <tiedacht> het is een makkelijke avond. Dus, uh... <tiedacht> <tiedacht> het is er nog wel een vrije, ik weet niet wie er nog In ieder geval, nog geen week later bel ik aan bij dat koninklijk huis. Ik bel eerst nog bij het verkeerde nummer. <tiedacht> Ja, ik zat bij de buren, maar die wisten wel waar ik moest wezen. En terwijl ik daar zo op de stoep sta van Huis en bos, denk ik, waar heb ik nog eigenlijk mooi werk? Ik kom nog eens ergens waar iemand anders niet zo gauw komt. Verhalen over hoe moeilijk het artiestenleven is, vinden ze ook behoorlijk overdreven. Zo heb ik al ergens het verhaal gelezen dat een gemiddelde artiest zou 33 maal zoveel zelfmoord plegen dan een gemiddelde arbeider. Hè, wanneer een arbeider eenmaal zelfmoord had gepleegd, had haar artiest dat al 33 maal gedaan. Kijk, ik bedoel, je zou ook gewoon kunnen concluderen dat de arbeider wat handiger is. <lacht> en dan... ja, is... <lacht> en uh, om u nog verder een indruk te geven van de luxe in de showbusiness... ...ik heb hierachter de beschikking gekregen over een kleerkamer met een wastafel en een wc. Ja, dat lijkt mij ook een dubbel op, maar dat is het allemaal wel. <lacht> En zoals ik al zei, je komt nog eens ergens. Zo heb ik ook ooit al een keer opgetreden in Duitsland. Waarbij ik me nogal versproken heb. Want nou, Ja, ik spreek überhaupt maar één woord in Duits. Maar in ieder geval had ik in Duitsland een act. En tijdens die act draaide ik een stuk muziek. En dat was dan de Pierre de Ja, de Pierre Die Herman Fingers is zo gek als een deur. En, en ik vind gelukkig dat, wel. Ik vind het accent van hem zo grappig. Ik ken het zelf niet. Maar... Nee. <laughs> ja. Ik, dacht, ik dacht, dacht dat Herman Finkers nu op de radio was. <laughs> nee, was nee, sorry. <laughs> nee, nee, nee, Dat was mijn broer. <laughs> ja, ja, ja. Nou ja maar in ieder geval, we zijn er weer. Tweede uur van de Lunch. En lunch. Ja, de mensen verwachten allemaal... Uh, ja, Charles die staat hier. Nou, niet. Nee, uh, weer, uh, weer iemand anders. En, weer en dat bedoelde we dus met een heel gevarieerd programma. GFM is net de Efteling. Niks is wat het lijkt. <laughs> Nou, dat, dat ga ik dus even rustig over nadenken. Doe dat maar. me Ja, dit krijg je. Hè. Kijk, charrel is het niet. En dan is het... Uh, ja. ja, het is ook te gezellig zo. Het is veel te gezellig. En uh, ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik krijg net een berichtje uit Vladingen helemaal. En er is iemand die, die staat de hond aan het uitlaten. Die heeft ons meegenomen in de oortjes. en uh, Niet te hard praten dan, hè? zacht praten, zachtjes praten. En ze vroeg om een... Uh, Zeg, en heb je ook een, een, een, Nederlands, een Nederlandstalig lied? Nou, die heb ik toevallig. Maar ja, goed, als je aan mij een Nederlandstalig lied vraagt. dan krijg ik er altijd iets aparts. En dat is? Dit. Good fietsen. Wat vind je ervan? Ja, dit is hier word ik weer helemaal actief van. Ja, echt waar? Ja, ik, ik ga straks ook fietsen. Want, want er wordt ook gezegd dat ik altijd op de fiets naar de cultuur, uh, dingen ga. Ja. Dus uh, dan moet ik voortaan ook mijn oortjes uh, opdoen. En dan uh, deze muziek. Dan ga ik nog harder. Ik, uh, ik sta ervan te kijken. Maar heb je iedereen met een motortje? Of zeg je van nou... Uh, nou, nee hoor. Dat ik, niet. Uh, uh, ik heb wel een motortje, maar dat heet gewoon auto bij mij. Een auto? En, een auto, ja. Ik dacht dat ik de enige was die hier eigenlijk zijn. Maar jij bent ook al. Ik ga gewoon lekker meedoen. Ja, dat is zo. Ik heb nog een nummertje, een heel oud nummer klaarstaan. Die was volgens mij van 1969. Correct me if I'm wrong, zeggen ze dan wel eens. Ja, in goed Nederlands. En In goed Nederlands, ja. Kijk maar, misschien herken je het wel.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 It on a I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt. Kijk, dus uit de tijd was uh, ja, de lucht nog schoon en seksvies. Ik. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Maar, maar een puppet on a string, zo voel ik me af en toe wel eens. Echt waar? Ja, zo voel, uh, ik weet niet waarom. En dit liedje dat kom, uh, komt dan weer aardig in de buurt. Ja, ik weet het niet. Uh, ik, uh, ja, zo, uh, ik citeer nou even iemand. Ik doe ook maar wat. Hé, <laughs> uh, hey, wie, wie citeer jij dan? Ik, uh, ik noem geen namen. Nee. Uh, nee, nee, nee Ron? nee. Ron? Ja, nee, ja, nee. Nee, maar goed. Maar we hebben altijd luchtige muziek, we hebben vrolijke muziek. En uh, ja, de oorsprong is natuurlijk uh, ja, uit de popmuziek, hè, eigenlijk. Ja, daar komt het al een beetje vandaan. En uh, ik zal even een, een, een nummer draaien. Dan kun jij je even voorbereiden. Want ik geloof dat er weer iets aan zit te komen, toch? Of niet? Ja, half twee, uh, hè? Er ja, komt weer wat nieuws aan, denk ik. Het nieuws. Het nieuws dat is op zich al nieuws, natuurlijk. Dat, dat, dat er wat nieuws komt. <laughs> ja. De muziek, dat is, uh, ja, dat is echt heel... Laar. Ja, jij zegt net al van uit die tijd... Ja. Had, dan had je nog haar, zei Toen he? had ik nog lang haar zelfs. Ja, nee, dat wapperde mij voor de ogen. Dreadlocks had ik toen en uh, ja. En mijn moeder zei altijd als je s'morgens wakker wordt... dan ligt het haar naast je bed maar ik knip alles eraf. Ja, nou, dat hoeft nu niet meer, hè? He. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Is maar lang. de muziek blijft. De muziek blijft, ja. Wat trouwens ook blijft, uh, ja, daar wil ik toch wel eventjes, uh, eventjes uh, even iets over zeggen... Dat is, op Facebook heb je een pagina, dat heet The Challenge. En uh, iedere keer is er een nieuw thema. En nu is het Soul. Soul en, en, en uh, ja, Motown. en Nou ja, goed. Ook uit de tijd dat we nog lang haar hadden en zon draagden En met uh, twee benen in één broekspijp konden, zeg maar. Ja, He, dat, die uh, hele wijde pijpen. Die hele wijde pijpen, ja. En er werd al gezegd van, hé, hey, wij horen niks uit dat genre. Nou, dat regelen wij het er eventjes. Want gewoon, wij kunnen dat. Ja, zeker. Dat bedoel ik.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 Mama just hung her head and said, son Papa was around the snow Wherever he laid his hat was his home watch a day in his life and mama some bad talk going around town saying that papa had three outside children and another wife and that ain't right Have some talk about papa doing some storefront preaching talking about saving souls and all the time leeching, dealing in debt and stealing in the name of the lord mama just hold and say De Temptations, papa was een Rolling Stone. Ja, going back in the time, zijn ze wel eens. Wat een feest de herkenning. Ja, vind het. Ja, leuk. Ik vind het gewoon muziek dat hoort erbij. Dan moet je er nooit uitgooien. Nee, nee, nee. En sommige dingen zijn tijdloos wat je net al zei. Ja, ik heb weer een verzoekje. En dat is eigenlijk een verzoekje van... Ja, die persoon die weet het helemaal niet. Ik draai het gewoon. Want hij is ooit bij die band geweest. En ik vind gewoon, als je het erover hebt gehad... dan moet je het ook kunnen horen. Dus... Rond deze is voor jou. Zo, dat was wel een hele korte intro. Ja, maar enthousiast, enthousiast. Ja, het is allemaal, allemaal heel erg enthousiast. En uh, ja, ik, uh, ik wilde eraan beginnen, maar ik denk... hé, hey, maar wacht even, kijk eens even naar de tijd. Dat is niet goed. Dus zeg maar, als je er klaar voor bent... Ja, hoor, uh, het kan door, want het is gewoon uh, half twee. Goed zo. En dan hebben we het nieuws. Nou, ga je gang. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Door rond, hè? Door geesten. Ja, ja, en dan gaan we snel van start. Want op de A208 per hoogte van Velsenbroek zijn dinsdagmiddag drie auto's op elkaar gebotst. Door de afhandeling van het ongeval is de linker rijstrook in de richting van de velsen tunnel afgesloten geweest. De inzittenden van de auto's zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Uiteindelijk heeft niemand letsel overgehouden aan het ongeval. Het ongeval zorgde wel voor veel file. In de trein op station Hoofddorp is dinsdagavond een onbeheerde doos aangetroffen. De trein en het station moesten worden ontruimd en het treinverkeer werd korte tijd stilgelegd. Een bomverkennen van de politie heeft het verdachte pakketje onderzocht... en stelde vast dat de kartonnen doos geen gevaar vormde. Hierop zijn de beperkingen weer opgeheven en mochten de passagiers weer in de trein. De politie heeft dinsdag 27 maart in de ochtenduren een verkeerscontrole gehouden op de Heemsteedse Dreef... De politie heeft tijdens de controle diverse bekeuringen uitgedeeld voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden, rijden door rood en een gladde band. Dan Robert van Overdijk wordt de nieuwe algemeen directeur van Circuit Zandvoort. De 45-jarige van Overdijk is onder meer actief geweest voor een van de grootste leisure concerns in Nederland. Bernhard van Oranje, mede-eigenaar van Circuit Zandvoort, over de doelen die zijn gesteld. Hoewel veel autosportevenementen uh, al erg populair zijn... willen we kijken hoe we nog meer gezinnen naar circuit Zandvoort kunnen halen. En willen we ook voor de zakelijke markt het evenemententerrein... en de verschillende mogelijkheden op circuit Zandvoort nog breder belichten. Dan als laatste de verkeersupdate. Er zijn geen meldingen. Helemaal niks. Helemaal niks. Nou, nou, nou. Geen files in Zandvoort. Hoe maar is ja, het mogelijk? Nou, eh, ja. Misschien door het weer. Heb je de files van het weekend gezien? Met de circuitrun. Ja, maar dat is, dat is... Nou, ik vind dat eigenlijk nog wel meevallen. Want uh, ik kan me nog uit mijn jeugd herinneren. Als er Grand Prix was geweest... Ja. dan stond het 1 uur s'nachts achterin Nieuw-Noord nog vast. Ja. En tegenwoordig, als er een mooi evenement is geweest... is het druk en het best wel een beetje file. Ja. Maar op een gegeven moment is het gewoon opgelost. Ja, dat is... Ja, dan doen dat... we het tegenwoordig veel beter. Dat is ook wel weer zo. En het hangt ook van het weer af. Ja, over weer gesproken. Uh... Daar gaan we het nu over hebben. Nou. Het weerbericht van Rico Schreuder... Ook op deze woensdag is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. De zwakke en later matige wind waait uit richtingen tussen west en noord... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 7-8. Vanavond trekt de regen geleidelijk weg, het wordt droog en het klaart op. Er is kans op nevel en mist en het koelt af naar ongeveer 3 graden. Morgen ziet het weerbeeld er weer beter uit. De zon schijnt geregeld, maar er is ook een buienkans. De wind waait matig uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar ongeveer 8 graden. Goede vrijdag schijnt af en toe de zon, maar er is ook weer een buienkans. De wind waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt naar 11 graden. Zaterdag is het bewolkt en in de nacht en ochtend regent het enige tijd. Tijdens de paasdagen blijft het droog en schijnt af en toe de zon. De temperatuur stijgt zaterdag en zondag naar 8, 9 graden en maandag naar 11 graden. Ik uh, val weer helemaal stil. Uh, nou, ik ook, want uh, het weerbericht is op. Dat meen je niet? Ja, het is op. Dit ah, ja. was het. Ammagementswaarder zeker een negen. Het liedje van de Zuid-Diëk op C.M.M. Zandvoort. This one for you is called Bad News is come to town. He went and lost the biggest prize he ever had And a prize fighter can't be said When he smiles Goedendag, een heel jong. Niet maar, de allerbeste zanger, misschien. Maar wel in de combinatie met deze band. En dit is uh, overigens over, de, over deze band. De Blue Notes, die ja. is maar één keer. Het is, is eigenlijk een eenmalige. Het is een gelegenheidsbandje. Ja, ja, want ze moesten gedwongen stoppen. vanwege het label Blue Note. Die heeft ja. hun ja. Uh, laten ja. stoppen. Ja. ja, nee, dat klopt. Dat was een, uh, een rechtszaak. Ja, maar weet je, ik heb ook vaak zo'n beetje het idee dat die gelegenheidsband. Die jongens die zetten juweeltjes er neer. Maar dan heb je ook de topjongens bij elkaar. Dat heb je ook bijvoorbeeld met de Traveling Wilburys. Ja, die, die ook. Heer, met, ja, met Jeff erbij en ja. je Harrison en Bob Dylan en Tom maar, Petty en Roy Orbison. Het is ook het plezier wat er vanaf ja. spat. Ja, ja. ja maar zijn, nou, dat, dat, zijn, dat zijn er gewoon de, de, ja, de, de vaders van, zeg ik altijd maar. Ja, inderdaad. Dus uh, ja, nou ja, goed. Maar ik, ik zie weer een stukje cultuur... Ja, want we hebben nog wat. Nou, ik, ik wil even zeker niet onvermeld laten. Ja. Uh, dat is aanstaande uh, vrijdag. Uh, 30 maart in de grote kerk uh, van Beverwijk. Daar uh, wordt de young Matthew Passion... Uh, oftewel uh, de Matthäus uh, Passion wordt opgevoerd. Maar dan uh, in de uitvoering uh, van, van Bach natuurlijk. Maar Tom Parker. En de bewerking uh, Paul Bakker en Ruud Jansen. Hé, hey, ik ken die naam ergens van. Ja, die, die is een, een beetje een bekende naam hier. Maar maar hij die speelt hebben dat op. opgezet. En hij speelt zelf, uh, hij zingt... En hij speelt denk ik uh, piano of orgel uh, in, in uh, deze bewerking. Ja. De verteller is Bas Hilberts... Sopraan Nicolette Zegelink... en Alt Shirley Bakker... Toetsen en Zang Wessel van Deursen, Zang Ruud Jansen... Gitaar Paul Bakker... Bas Kees van Laarsen, uh, Drums Ruud van Linden... Fluit, Jelle Alkema en uh, nog een andere fluitiste, Suzanne de Jonge. De Matthew Passion, de jong Matthew Passion uh, in Beverwijk om 8 uur. Ik denk dat de kaarten niet meer uh, online te krijgen zijn. Misschien nog aan de deur, want dit mag je eigenlijk niet missen. Een fantastische bewerking. Dan nog even snel naar het Kennemer Theater. Donderdag, 29 maart om kwart over acht. Tieneke Schouten in de, uh, de voorstelling T-splitsing. Een zeer persoonlijke show met bekende en nieuwe typetjes. Ze maken iedere dag keuzes, van nietszeggende tot ingrijpende. Tineke kijkt nog eens goed naar wat er gebeurd zou zijn... als zij een heel ander afslag op de teetsplitsingen van haar leven genomen had. Uiteindelijk komen ook de nodige typetjes voorbij... in haar tot dusver meest persoonlijke show. Dan nog uh, Heli Sanders anders in Fotogallery uh, De Gang... in de Grote Houtstraat in Haarlem... De expositie Plastic Utopia. Plastic Utopia is een fotoproject over de impact van de consumptie op onze omgeving. Met name gericht op plastic afval. Fotograaf Harry Blommers maakte de fotoserie als ode aan de natuur om de schoonheid van de natuur te vieren. En vanuit het utopische beeld dat de natuur uiteindelijk krachtig en flexibel genoeg is om het afval te kunnen absorberen. Dagelijks tot 28 april te zien in de Grote Houtstraat 43 in Haarlem. Dan heel iets anders weer, gewoon in het winkelcentrum Schalkwijk. En Schalkwijk on Tour heet dat. In het tweede concert, dat in de serie Wereldmuziek... dat op 31 maart wordt georganiseerd door de Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk... staat Spanje nu centraal. In 2012 heeft de uit Andalusië afkomstige Marta González... een naar haar genoemd kwartet opgericht. Marta González heeft Spanje achter zich gelaten en woont nu in Rotterdam... Nadat zij de traditie van de flamenco had bestudeerd, wilde zij toch nieuwe wegen uh, uitslaan. En naar haar eigen weg zoeken in deze muziek. Nou, dat kunt u zien in het winkelcentrum Schalkwijk. Uh, op het plein uh, voor uh, de voormalig uh, VND. Dan wil ik nog eentje doen, kan dat? Ja, nee, nee. De Woefside Story. hè? De Wat? Ja, de Woefside Woef. Story. In het stad Schouwburg aan het Wilsonplein in Haarlem. Ja. De familie Hit is terug. Pieter Kramer herneemt het heerlijke Woofside Story. De veel geprezen familievoorstelling won in 2013 maar liefst vijf awards. in deze wonderlijke wereld van dogshows. Hondenkapsalons en uitlaatstroken worden de stoere straathond Toto... en de bloedmooie rashond Marina stapel verliefd op elkaar. Maar hun passen mag niet bestaan in een wereld waar iedereen in hondenhokjes denkt zal de liefde overwinnen in deze hilarische en ontroerende... Romeo en Julia op zijn hondjes. Vet, kluchtig, origineel, maf, brutaal. En vooral honds. Heigerig en hilarisch. Nou, nou, nou. Alsof ik naar een operette zit te luisteren. Gaat <lacht> zeker naar de Woopsite Story. <lacht> ja, nou, dat is een... een dat is wat cultuursnuiven in ieder geval. Absoluut, lekker. En uh, over cultuursnuiven gesproken... dat kan ook lokaal in Zandvoort en, en wel vanavond. Oh, waar? Nou, dat zal ik je vertellen... Uh, de good old duif uh, is weer terug. Met zijn uh, eb en vloed. De, de duif die we net ook al hebben gehoord. De, al duif, de kleine worden. duif. Ja, die kleine stinkende... Nee, nee, nee, nee. nee, Die, die kleine duif. Ja, Die aardige duif met een kleine snorretje. Ja, ja. Die doet vanavond weer tussen eb en vloed. En dat doet hij tussen uh, zeven en negen. Hier op CFM. Op CFM natuurlijk. En GFM. dat is een, uh, een heel mooi programma. Easy listening muziek. En als hij er dan ook nog eens een keer bij komt met zijn zoet stem. Hoe laat was dat zijn uh, jij? Ja. Sorry? Hoe laat was dat? 7 uur. 1900 uur tot 21 uur. Heerlijk. Lekker klokjes uh, Ja, en nou ja, goed, ik heb in ieder geval een nummer klaar staan. Die kun je vanavond misschien ook wel verwachten. Maar ja, daar zul je hem even aan moeten vragen. Je kunt natuurlijk ook altijd even bellen. He. GFM Zandvoort 023 en uh, de rest van de winnende cijfers vind je op internet. Ruthless Queen. Oh, geweldig nummer. Ja, doe ik je er een plezier mee. Ja, op dat zo. Ja, hoor. Zeg, we hebben iemand onder de knop zitten, geloof ik. En uh, is dat uh, mama, zie je hem? Ja, zeker. Ja, hoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag Ruud, goedemiddag Ron. <coughs> wacht eventjes, wacht eventjes. Ga je mij nu Ruud noemen? Wat? Ga je mij nu Ruud noemen? Ruud is er niet. Ik zeg niet Ruud, zeg ik Ruud? Ja, ja. zei Ruud. Nee, ik bedoel Willem. Dat is... Ah, dat geeft helemaal niks, Hans. Dat vind ik niet erg. Nee. Oh, over erg, sorry. Nee, hoor. Nee, maar dit kost je zeker gebakken, hè? Ja, dat is het ingebakken, ja. Ja, ja, ja. Maar vertel eens, Dolly. Je had het over uh, de Pasto. Je stuurde mij een berichtje, maar vertel het maar. Ja, uh, ik wilde even vragen, aandacht vragen bij de luisteraars uh, voor de matthäus die vrijdagmiddag uitgevoerd gaat worden uh, in het kader van de Pasen natuurlijk. Hè? Ja. En uh, dat begint om twee uur. En uh, dat duurt tot vijf uur. En het is echt drie uur aan één stuk is die uitzending. Dus, uh, Hier op jou, uh, vier uur hè, ongeveer. Ik weet niet precies, hij duurt niet echt helemaal drie uur. Maar hij wordt helemaal uitgespeeld. Zo, so, maar dat is, is that, that, that, uh, in de studio... Of? Ja, is, ik ben in de studio en uh, dan zal ik eerst eventjes een, een, een voorwoord en een inleiding uh, yeah. geven. En dan, uh, als, nou ja, dat duurt maar een paar minuutjes. En dan gaan we luisteren naar de Matthäus Passion. Ik heb ook ooit een inleiding gehad, die duurde anderhalf uur. Maar uh, uiteindelijk werd hij ja, jongen. Toen dat was bij je geboorte. Ja, toen werd een jongetje. Ja, ja, ja. ja, ja. ja maar wat leuk dat jij dat weer doet. Hè? Wat leuk dat jij dat weer doet. Ja, nou ja, Ruud kon natuurlijk niet en die heeft gevraagd of ik voor hem waar wilde nemen. Nou ja, waarom zou je dat niet doen? Het is natuurlijk fantastisch om zo'n zo mooi stuk uit te mogen zenden. Maar, maar als je wil, nog één keer de tijd. Van, om twee uur starten we met, uh, met de Matthäus Passion. Twee uur s middags aanstaande vrijdag, dus overmorgen. En uh, ja, hij wordt helemaal uitgedraaid. Dus ik, ik vermoed ongeveer tot half vijf, kwart voor vijf. Ja, Dolly, ga jij dus zelf ook nog iets, uh, een, een inleiding in geven? Ja. Dus ja, je bent nu al gaan helemaal gaan aan, aan het uitzoeken? Wat zeg je? Je bent dat nu helemaal aan het uitzoeken wat jij er allemaal over gaat vertellen. Want je moet natuurlijk nee, denken... wat dat betreft uh, laat Ruud niets aan het toeval over. Ah. Je bent mij een mail gestuurd, daarom denk ik ook dat ik net Ruud zei, omdat ik net die mail van Ruud voor mijn neus ja, heb. Ja, ja, ben ik toch blij dat jij geen mail hebt gehad van prins Willem-Alexander, koning Willem-Alexander. Ja, dat had ik je W.A. genoemd, ja. de verzekering. Oh. Maar ik ga zeker luisteren, want, want uh, dit is toch wel weer een heel unieke uh, wat jullie gaan doen, hè? Gewoon nou, integraal zo jaar... uitzenden. Ieder jaar rond de Pasen zenden ja. we de Matthäus Passion uit. Ja. En dan, ja, die traditie mag natuurlijk niet verloren gaan. Dat nee, hoor. Echt het, het, het, het stuk, hè. Het, ja. het ja. stuk. Ja. ja, het is prachtig, ja. En dan s avonds ga je ook meteen door naar de live-uitvoering? Nou, dat wil ik wel heel graag, maar ik durf niet zo goed alleen te gaan. Dus ik ben eigenlijk nog op zoek naar iemand die dat ook leuk vindt om mee te maken. Want ik ben uitgenodigd door Ruud. Ja, omdat dat in inval. Dus ik mag met iemand naar hem toe komen, maar ik heb nog niemand gevonden die dat wil. Nou, ik, ik wil niet veel zeggen, maar misschien een kleine hint. Moet Charlotte Duyf toevallig geen foto's maken daar? Ik weet het niet. Ja, dan zou ik samen met Charles kunnen gaan. Ja, en anders ja. ga ik wel mee. Ja. Nou. Ja, zou jij mee willen, Ron? Nou, ik, ik heb er wel oren naar. Ja, hij, hij heeft er twee, hoor. Ik heb twee oren ook ja. nog eens. Oh, nou, de vier oren bij elkaar. <laughs> ik hoop dat dat wat wordt. Ja, nou, zou ik heel leuk vinden, Ron. Vanuit het uh, cultuurgedachte gedachte natuurlijk. Hè? Kijk, en zo ja. zie je, wem verbindt mensen met elkaar. Leuk is dat, hè? Eén ding alleen, ja. uh, Dolly. Ja. Uh, ja. Je hebt zelf ja. gezegd dat ik altijd op de fiets naar al de evenementen ga. Dus je gaat wel achterop dan, hè? Uh, heb je geen tanden? Uh, nee. Oh, dat had ik nou gezellig gevonden met Ron op de tenten. Ja, ja nou, daar gaan we het nog wel over hebben. Is goed, maar hoor <laughs> <wel. laughs> Had goed. je, oh, je, je, je verder nog wat dolly dan, ballen, dat je zometeen met je snuff in een doos gebak gaat zitten omdat Lea jarig is? Nou, helemaal niet, helemaal niet. En ik, ik was van plan om voor jullie wat te halen, maar de telefoon gaat constant. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar, he, wacht even, wacht even, want we rijden nu in de tunnel. Ik hoor je heel slecht. Hé, <laughs> hey, Dolly, fijne dag, hè? Dankjewel. En Ron, wij spreken nog even af, hè? Tot binnenkort. Is Oké. Okay. Hoi, hoi. Dankjewel voor de aandacht. Graag gedaan. Twee dag. Skinnet en uh, dit is de laatste plaat er weer, Ron. Wat gaat dat snel, zeg? Ja, dit is, uh, zeggen weleens, uh, hoe zeggen ze dat ook alweer, dit is altijd een oud-Hollands gezegd, uh, wie, wie de benen spreidt, spreidt gezelligheid. Nee, dat was iets sorry, anders. Sorry, nee, volgens mij zit je nu in een ander programma, hoor. Ja, nee, sorry, ja, dit, dat doe ik er ook bij. Dat is, uh, <lacht> ja, dit, dat is de, de, de rode donderdag, is dat. Ja, ja, ja dat is wel een Sorry, weer ja, anders. ja. Nee, maar het zit er inderdaad op. Uh, <lacht> en uh, wie zit hier morgen dan? Ik heb ja, een Zandvoort lunch. Ja, dat weet ik niet. Want ze, ze wisselen nog wel eens van presentatie. Ik weet ja. wel dat er een, pro een programma is, uh, Zandvoort lunch. Ja, die is er wel. En, en ik, uh, uh, maar we hebben veel meer programma's. Dus Zandvoort draait door. Die komt nog. Uh, we hebben natuurlijk zaterdagsmorgen. hebben we goedemorgen, Zandvoort. En ja. eigenlijk moet je gewoon eens even kijken op uh, www.cfmzandvoort.nl. En dan vind je alle programma's. Vind je alles, ja. Uh, ja. Ik ben er uh, volgende week weer. Want ik uh, ben alleen op woensdag. Dus... Uh, tot volgende week zeg ik dan. Ja, ik ben, ik ben, ik weet geen idee. Op vrijdag ben ik er weer met The Boys. The Boys are back in town. En dat schijnt ook een, een, een heel erg informatief programma te zijn, heb ik gehoord. Ja, ik laat me werkelijk alles wijsmaken. Ja, is... maar dat maakt niet uit. Mensen kunnen het zelf beoordelen en die gaan ja, het zelf Ja, ja, ja. En dat is ook met, met Charles Duif. Dus nou. uh... Die, die, die duif komt overal, hè? Die duif werkelijk, het is echt overal. Dit is heel verschrikkelijk. Ik zeg uh, tot volgende week. En uh, ik verwacht u morgen weer aan de radio gekluisterd bij onze collega's. En tot morgen dan maar weer. En tot morgen dan weer. Gezellig. Dag. Tot ziens.